Robert Baltus met het NOS Journaal. Voor 15 Italiaanse steden geldt vandaag code rood vanwege de voorspelde hitte. Het gaat om onder meer Bari, Bologna, Florence en Rome. Morgen komt daar ook nog Palermo bij. Het advies is om tussen 11 uur ochtends en 6 uur avonds zoveel mogelijk uit de zon te blijven. Ook Spanje, Frankrijk, Duitsland en Polen krijgen de komende dagen te maken met een intense hittegolf. De Europese weerdiensten houden er rekening mee dat het hitterecord van 48,8 graden gaat sneuvelen. Twee jaar geleden werd het in augustus zo heten op het Italiaanse eiland Sicilië. De vier Colombiaanse kinderen die een maand in de jungle moesten overleven nadat hun vliegtuig neerstortte... maken het goed en hebben het ziekenhuis verlaten. Ze moesten daar nog een maand blijven voor controle en om aan te sterken... Op 1 mei stortte een toestel waarin ze zaten neer met drie volwassenen. Zij overleefden de crash niet. De vier wisten zich 40 dagen in leven te houden... en werden uiteindelijk voor het door het Colombiaanse leger gered. De politie en de brandweer hebben gisteravond een mogelijk drugslab ontmanteld in de Brabantse Kempen. Het zat in een bedrijfslood in Vessum, niet ver van Eindhoven. Er is één verdachte opgepakt. De politie wil weinig kwijt over de inval, maar alles wijst erop dat er een drugslab zat. Zwemster Sharon van Rauwendal is er niet in geslaagd om haar titel te verdedigen op de 10 kilometer op de WK Open Water. In Japan werd ze vierde. Door de teleurstellende resultaat heeft ze zich nog niet geplaatst voor de Olympische Spelen. In februari krijgt Van Rouwendaal nog een herkansing op de 2K in Doha. Ze moet dan bij de eerste 12 eindigen. Het weer, wolken en zon bij 23 tot 28 graden. Verder waait het stevig. In de middag trekken er vanuit het zuidwesten wat buien over. Lokaal met onweer, hagel en windstoten. Ook morgen waait het stevig en wordt het iets koeler. 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is Erwin de Hart van de ANWB Op de A5 hoofddorp Amsterdam tussen Westpoort en de A10, 3 kilometer stilstaand verkeer door werkzaamheden bij de Koentunnel. Op de A7 hoorn richting Zaanstad staat het ook stil tussen Afwitwijde Wormer en het Zaandam over 4 kilometer. A8 Zaanstad Amsterdam tussen Assen Delft en Zaanstad Zuid, 6 kilometer file, een half uur vertraging. A10 de Nieuwe Meer richting Watergaasmeer, ook een half uur tussen Amsterdam Slotenmeer en het Koenplein. A10 Knoopend Watergaasmeer richting de Nieuwe Meer, 4 kilometer file bij de a Aansluiting met de A5. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zandvoort. Zandvoort. Zomerheers. Dit is de zomer van ZFM. Met nu oud Zandvoort. Hij is vader en vader Het gehoord, we gaan weer naar Zandvoort aan de Zee. Dit is het programma ZFM Oud Zandvoort. Mijn naam is Pieter Joustra en Daan Leffer staat achter de knoppen en dat betekent dat het weer hartstikke goed gaat in het komend uur. Tegenover mij, lieve luisteraars, in Zandvoort, de regio en ver daarbuiten, zelfs tot in het buitenland, zit Jolande Verstegen. Ja, goedemorgen Pieter. Jolande, wat, oh, goedemiddag fijn, al. Ja. wat fijn dat je er bent. Ja, nou vind ik, ik vind het ook heel leuk. Zeker het onderwerp vind ik erg leuk. Spreekt me erg aan. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Want we gaan praten namelijk, lieve luisteraars, over het gemeentehuis van Zandvoort. Wat in uh, 3 september aanstaande 100 jaar bestaat. 100 jaar. Een echt eeuwfeest. Ja, uh, dat wordt heel bijzonder. Wordt ook gevierd ook. Ja, ja door, uh, door het genootschap uit Zandvoort gaat het allemaal organiseren, heb ik begrepen. Wat leuk is dat. Ja, want wij de gemeente zelf is uh, ernstig uh, aan het geld... Uh, uh, zo, hoe zeg je dat? Uh, besparen. Ja. <laughs> dus uh, we zijn ook heel erg blij dat uh, Genoos op Uitstand dit tot zich genomen heeft. Jolande, jij weet veel van het gemeentehuis, want hoe lang werk je er al? Ja, ik, uh, 1 september, komende 1 september, 26 jaar. Dus ik hoor echt wel een beetje bij het meubilair. En uh, ja, ik heb overal gezeten. Ik begon in het gebouw van publieke werken aan het Raadhuisplein. En, daar, uh, en daarna zijn we dus in 1995. Het uh, toen... Raadhuisplein, dat heette vroeger het Tremplein, hè? Tremplein, ja. Raadhuisplein 4. Ja, en waar nu ja. het kruisvat, ge uh, het kruisvat het gevestigd is. Ja. En uh, daar heb ik dus gezeten. En dat uh, was een prachtig pand met een fantastische akoestiek, vond ik altijd. En toen gingen we daarna, We kregen een uitbreiding. En uh, eind 1995 uh, gingen we met z'n allen gingen we in het... Uh, een nieuwe raadhuis zitten. Dat was al de tweede uitbreiding. En uh, tussendoor uh, zijn we weer even teruggegaan... omdat er weer wat verbouwd werd en zo. En, uh, ik heb bijna overal wel gezeten. Ik, en de remise ken ik uiteraard ook. Maar uh, ja, ik voel me wel heel erg eigen met het gebouw. Ja. Dus, uh, we hebben ook een aantal open dagen gehad ooit. En uh, toen heb ik dus zelf uh, rondleidingen mogen geven in, de, in het oude raadhuis. En uh, dat vond ik eigenlijk wel erg leuk. Dan kon je ook op plekken doen. waar het publiek nooit komt. Nee, precies. En, uh, ja, en, en, en uh, een van de populairste dingen was altijd uh, de cellen laten zien... die onder de trappen zaten. Vertel eens, en, vertel eens. Ja, als je, dat, het mooie is... De ja, toiletten zijn toevallig net helemaal verbouwd. Dus dat is wel mooi. Maar als je, dan heb je beneden in het oude gedeelte... waar je nog zo'n tegelvloer hebt. Die me altijd erg deed uh, denken aan de keuken bij Swiebertje Maar die, uh, dan loop je door en dan heb je een deur. En dan heb je aan, aan beide kanten een cel. En uh, daarin hangt volgens mij een soort verwarmingsapparaat of zo. En het ruikt ook heel vochtig, want die installatie... Ook voor de fontein die zit daarin. Maar ook het idee dat je vroeger dan doorliep. En dat je dan buiten was. En dat je echt het cachot daar had. Dat vond ik toch altijd wel heel fascinerend. We komen zo met terug. Ja, ik had ook altijd gehoopt dat ze daar op die open dagen gewoon even een plastic skelet hadden neergelegd. Zo van die ligt er nog steeds in. zijn maar, we vergeten. Helaas, helaas. We gaan bij het begin ja. beginnen. Ja. Uh, ik zei net uh, 100 jaar bestaande, 3 september aanstaande. Dan is het 100 jaar geleden dat het officieel werd geopend. Maar er is wel wat aan vooraf gegaan. Er is zeker wat aan vooraf gegaan. Want uh, ze wilden toen gaan maken. Waar zaten ze, het gemeentehuis? Het gemeentehuis, die zat vroeger, zat het in de. Uh, in de uh, Kerkstraat en uh, waar daarna uh, van Petergam was gevestigd. Daar handelde van Petergam. Ja, en even kijken, hoor. ik moet het even goed bekijken dat ik het wel goed zeg. Want uh, voor 1912 vond uh, de zetel van het plaatselijk bestuur en administratie zich in de Kerkstraat. Eerst in het pand dus waar later Van Peteren was gevestigd. En in 1873 nam het gemeentebestuur een nieuw raad dus in gebruik aan de overzijde van de straat. Daarvoor nog. En daar zijn thans een pizzeria en een grillrestaurant gevestigd. En, daarvoor, en daarna heeft Albert Heijn erin gezeten. En Dirk van den Broek heeft erin gezeten. En daarna hebben ze dus... Uh, er ernstig over gedacht dat we toch, omdat we een groter dorp werden, meer mensen, meer taken van de gemeente. om toch uh, een centrale plek midden in het dorp te gaan. in gebruik ga, te gaan nemen. Maar dat ging niet zonder het, slag en stoot? Nee, dood. nee, nee, nee, want het bleek dus dat het, het kostte 8000 gulden. De om dat, de centrale plek te, aan te nemen. Even, waar, even welke grond praten we dan over? Dat was een weiland, was dat? Het was een even weiland. En over het een, een nieuw gebouwde. Postkantoor, postkantoor, ja. Het postkantoor is er helaas ook niet meer. Maar. Uh, op datzelfde moment was het dus ook weer zo. dat de Zandvoortse Terrein- en Hotelmaatschappij. voor het doel van een nieuw gemeentehuis. gratis een terrein aanbood. in het noordelijk deel der gemeente. en wel aan de burgemeester Engelbertstraat. Hoek voor Oorlogse Piet-Heinstraat. En ik weet niet of jullie je nog kunnen herinneren. dat er, er was een loods. jij zei dat die was van de KNRM. maar ik ken die loodsjes alleen maar. omdat je had ook restaurant van Houten naast. en dat je die loods. en daar was vroeger ook een speelautomatenhal. en daarnaast had je nog een supermarkt. een dagmarkt of zo. en dat was op die plek. waar wij dus dan gratis een gemeentehuis zouden kunnen gaan bouwen. Want uh, het was ook zo, want de raadsleden vonden eigenlijk de omgeving in het dorp misschien wel te rumoerig. Maar ja, in de raadsvergaderingen van 1911, 24 februari, die werd voorgezeten door de wethouder F. Zwaan, al bekend door de Frans Zwaanstraat natuurlijk, Precies. heeft het overgrote deel van de vader heeft zich besloten van nee, we moeten toch in het dorp zijn. En toen hebben ze de gemeenteopzichter J. Jansen Junior, die hebben ze gezegd dat uh, opdracht kon worden gegeven... voor het ontwerp en het bouwen van het nieuwe raadhuis. Dus dat betekent dat die Janssen de architect werd? Hij was uh, gemeenteopzichter, J. Janssen Junior. Ja, maar ik heb nergens iets kunnen vinden wie de architect was. Ik heb, ik heb, ik heb het wel ergens gehad. Het stond in de krant ook. En dan moet ik even kijken. Ontworpen architect Johan Janssen. Ja, zie je wel. En is dat een gewone gemeente die is... man die dat gewoon uh, heeft ontworpen dan? Ja, inderdaad. En dat vind ik dan wel heel verrassend, omdat dat gewoon een gemeente... Een gemeentelijke opzichter. Misschien is hij, hij tijdelijk weet. als opzichter benoemd... omdat hij zich moest bezig gaan houden met... maar dat weet ik niet hoor. Dat, uh... Zou het open zijn van Joop Janssen van de Begraafplaats? Ja, het zou zomaar kunnen. Ik, ik heb geen idee. Ik ga dat een keertje vragen aan hem. Ja, ja leuk. Dus. Maar ja, ze zijn toen gewoon begonnen... En ze hebben dus, uh, moet ik zeggen, een prachtig raadhuis gebouwd. En er stond hier uh, de aanbesteding van het werk. Die bedroeg 42.350 gulden. En door meer werk werd zij later 49.245 gulden. Ik zeg, uh, ik koop het gelijk, het raadhuis. Dat heb ik ook altijd gezegd, want wat een koping! Maar in die tijd was het natuurlijk enorm veel geld. En het is heel erg mooi geworden, moet ik zeggen. Dus, ja, er, er was een feestelijke opening. Op 3 september? Ja, en uh, ik heb zelf ook gezien dat er ook nog een andere opening was. En uh, de, de, de, daar konden de mensen moesten dan voor betalen. Dat geld ging dan naar het armenbestuur. Dat vond ik ook wel weer heel leuk. Dat was dan een andere dag waarschijnlijk. En de eerste opening had jij zelf gezegd. Dat, uh, ja, dat is heel erg. Ik moet ondertussen. Ik heb van alles doorgelezen. Maar ik moet toch wel ernstig kijken. We gaan even naar de muziek doen. Dat komen. lijkt me een heel goed plan. Het heeft veel commons was, maar welk nummer? In the air, tonight. Ja, heel goed, joh. <laughs> Vrij Jolanda. makkelijk, ja. Goed, lieve huisdraars, we zijn aan het praten over het gemeentehuis... 100 jaar bestaan van het gemeentehuis Zondvoort. En ik praat met Jolande Verstegen die uh, al 26 jaar daar in dat gebouw werkt. Dan wel niet in het gebouw, maar soms ook, ook op, op andere raad, locaties. Ook op de Raad 4 ben ik gemeente. Maar wel voor de gemeente Zondvoort. En ze weet veel over de geschiedenis van ons gemeentehuis. Dat al nogmaals op uh, 3 september... Uh, dit jaar 100 jaar bestaat. Ja. Uh, Jolanda, we waren net al... de Begonnen. Trouwens, luisteraars, heeft u opmerkingen of aanmerkingen... bel ons gerust. 57 30 393. Dan kunnen we uw vragen meteen beantwoorden. We waren gebleven bij de keuze voor de huidige plek van het gemeentehuis. Ja, en uh, het dan is moet, in 24 februari 1911 was er een raadsvergadering... en daar werd dus besloten dat uh, de op 27 oktober 1909 benoemde opzichter J. Jansen Junior dat uh, de opdracht kon worden gegeven... tot het maken van een ontwerp van het bouwen van een nieuw raadhuis. En uh, op 16 mei 1911 kwam de benodigde goedkeuring van het raadbesluit af. En met algemene stemmen heeft toen op 30 augustus... dan hebben we het dus over 19... 11 uh, heeft de Raad uh, besloten dat de nieuwbouw geplaatst zou gaan worden. En uh, 20 september, dus ze waren al behoorlijk uh, ver met hun plannen. Uh, toen uh, had de aanbesteding van het werk plaats. Nou, de prijs heb ik net al genoemd. Dat, uh, dat zijn voor je in deze tijd. <laughs> maar uh, ja, er werd gelijk aan de bouw begonnen. En er was een krantenbericht van uh, januari 2012. nee sorry 1912. Die, die, die 19 is al helemaal weg bij mij. Hè? En uh, toen, toen zei ze al van de bodemwoning was al onder de kap. Dus uh, daar hadden ze waarschijnlijk al pannenbier gehad omdat de bodemwoning klaar was. En er waren al twee verdiepingen van het raadhuis klaar. En ook de hardstenen trap met het prachtige bordes dat was al gesteld. Dus er werd heel snel gewerkt. Er werd echt snel gewerkt. En ik vind het ook ongelooflijk Want ik heb je dus ook, het, uh, dat had jij meegenomen net. Uh, dat was een, uh, een stuk uit het bestek de bepalingen omtrent het in nemen van werklieden. En daar stond dus echt in bepaald dat de mensen dus uh, niet... Na zonsondergang en voor zonsondergang mochten werken. En de werklieden moesten echt woonachtig zijn in de gemeente Zandvoort. En uh, ze hadden echt een enorm uurloon van een kwartje per uur. voor een bekwame timmerman en een metselaar. En de grondwerkers die hier kregen slechts 18 cent per uur. En de losse werkmannen ook. Dus dat was wel heel apart. En het was dus ook zo van ze hadden een datum uh, geprikt. ook van uh, dat het klaar zou moeten zijn: 15 april 1912. En er was ook gezegd van iedere dag dat het later, later was, dan zouden ze een boete krijgen van 25 gulden per elke dag van te late oplevering. En de benevens de kosten nog van het opzicht ook nog met 3 gulden per dag. Dus ja, het is uh, denk ik denkelijk daardoor dat het huis uiteindelijk... Uh, zo snel. Uh, ja, snel. Nou, ze waren dus toch een half jaar over tijd zo'n beetje. Maar dat, ze, dat de kosten misschien daardoor gedrukt zijn. He, want als 25 gulden per dag heb je het, het over een half jaar. Het was wel een zandvoetswerk, alleen geneesproject. Ja, zeker. Je... zeker. Ja, net als Willem-Alexander toen met Maxima. Dat alleen maar zandvoets ja. mogen werken. Ja, het is een boost voor de economie geweest misschien wel. De mensen hadden allemaal te eten. Dus nou ja, er is een langdurige en hevige vorstperiode nog geweest. En dat was zo echt een behoorlijke kink in de kabel heeft dat gegeven. En in het vroege voorjaar kon uiteindelijk het werk weer worden hervat. En in de zomermaanden kon de bouw worden voltooid. En ja, dan krijg je natuurlijk al alles, de hele inrichtingen, en al die dingen meer... En uh, er is uh, één foto in het gemeentelijk archief van de eerste steenlegging. En de officiële opening. Daar zijn dus gewoon helemaal geen foto's van. En dat is erg jammer. Maar de presentielijst van de aanwezigen die is dus wel aanwezig. Er waren iets van vijftig personen. Gemeenteambtenaren. Dus burgemeester, wethouder, raadsleden, ambtenaren. En uh, burgemeester Beekman had ook een reden gehouden. En hij uh, zei zelf al dat hij de verwachting uitsprak... dat dit in het hart van het dorp gestichte gebouw... tal van jaren niet alleen zal voldoen aan alle eisen van een raadhuis. Doch dat het ook zou tot een sieraad voor dorpeling en vreemdeling. En dat is dus ook inderdaad het geval. Want uh, het raadhuis wordt echt iedere dag wel een aantal malen gefotografeerd met iemand erop. En in zijn dankwoord betrok de burgemeester ook uh, de heer J.C. Pontman als opzichter... en de heren Koop en Bierboom. Dat waren uitvoerders en die woonden dus te Haarlem. De arbeiders zelf moesten wel uit Zandvoort zijn, maar zij konden uit Haarlem. En uh, ja, er werd een erewijntje aangeboden en er werd een omgang gehouden door het raadhuis... en er werd besloten met een diner. Nou, dat gebeurt nooit meer in het raadhuis. En uh, dat mocht er echt wel zijn volgens de spijskaart... want er waren toch niet minder dan negen gerechten... Waaronder London Dairy Soup, gefileerde tong met witte wijnsaus, biefstuk van de haas met groenten en wilde eendvogel met appelmoes. En er was er ook nog uh, als toetje vaniljeijs en vruchten. Dus nou, dat is. Uh, kan niet op. Dat kon er allemaal niet op, blijkbaar. Ja. Maar ja, misschien ook omdat het te laat was en dat ze allemaal geld terugkregen. Het zou zomaar kunnen. Dus uh, ja, ik vond het wel uh, een heel fascinerend bericht wat dit er allemaal in staat. En uh, ja, in de kranten werd er ook heel lovend uitge uitgesproken over hoe mooi de raad dus is en wat voor diverse elementen er allemaal in zit. Nou, daar gaan we aan beginnen. We gaan ja. even denkbeeldig, uh, Jolande, praten. We lopen eventjes om het raadhuis heen. Uh, of, ja. uh, als ik ervoor sta, wat zie ik dan? Geen fontein, fonteinwaster, nee. uh, uh, hardstenen trap... waar alle trouwstellers uit heel Nederland nog steeds naar boven klimmen... om snoepjes te gooien na afloop ja, van de trap. Ja, inderdaad. inderdaad. Uh, als we de kleine krocht inlopen, daar had je een bodenhuis... Ja, het Bodenhuis, ja, daar is mij niet zoveel van bekend. Ik, heb, ik weet wel dus dat ik in de jaren 70... hebben wij daar nog wel eens een feestje gehad met opgeschoten jongeren. als hangplek. En dat was vlak voordat het gesloopt zou worden. Dus daar kan ik niet zoveel over vertellen. Maar wat ik dus wel kan vertellen. is dat je had dus de, de hoofdingang. En dat was dus een, een zware deur met beeldhouden naald. En die zat dus aan de zijkant, hè? Aan, uh, uh, in de haltestraat. Dat was de, dat was de officiële ingang. En daar had je een zware deur met een gebeeldhouden naald... voorzien van uh, antieke koperen kloppers... en een ouderwetse geldtrekker. En de deur wordt overwelgd door een gebogen kalf... bij met zee... Even kijken, ik, ik ben even in de war, hoor. Ja, nee, dat klopte, met uh, dolfijnen en Neptunus drietand. En uh, je hebt rechts in de haltestraat het grote raam der raadzaal... en daaronder de toegang tot de afdeling politie. Ik ben fout. Hè? De hoofdingang is dus echt boven aan de trap. Ja. En in de haltestraat... heb je dus de, de deur van de politie. En het was ook zo. De symboliek... die sprak voor zich. Want daar heb je een helm op staan Op die naald van die houten deur. En een sabel. En die helm wijst dus... op de moed van de agent. De sabel op de kracht. Welke van het korps uitgaat. En de haan. Dat is dan het zinnenbeeld der waakzaamheid. En het kruis is het symbool van het onwankelbaar geloof in goed recht en bestaan. En een hond, en dat is het cindebeeld van de trouw, in de stipte handhaving, alle rijks-, provinciale en gemeentelijke verordeningen. En dat zit nog steeds in Dat die zit deur. nog steeds in die deur. Dus ga in de, naar de Halfstraat, die deur. En ja. bekijk die deur dan goed. Ja. De ingang naar het politiebureau. En dan vind je dit allemaal terug in die deur. Ja, dat zit er allemaal nog in. Het is ook een loodzware deur, moet ik altijd zeggen. Want wij moeten echt uh, ons gewicht in de strijd gooien... willen wij naar binnen gaan <lacht> via die deur. Want uh, ja, er zit ook nog een drang erop, ook dat hij ook dicht slaat. Maar hij is echt heel zwaar. En uh, ja, daar zat dus het politiebureau. En uh, ja, dan nee, sorry... Het was na de hand. Maar het politiebureau die had het cachot. En dat zat dus bij de fontein. Die, fontein, die, die bak van die fontein. Dat, dat vraag ik nog steeds af hoe dat nou zit. Die is dus na de hand erin gemaakt. Want vroeger was dat gewoon de ingang naar het cachot. Want het was gelijk van hup deur open. En uh, links en rechts konden de boeven en de zwervers. Ze konden zo het cachot ingeworpen worden. En dan konden ze daar hun roes uitslapen. En dat soort dingen meer. Wel leuk. ja. Dat heb ik nog meer hier ook. Ik heb ook gezegd, maar bovenop de toren... er staat een gulden in de zon schitterend schip... draaiend met alle winden. Zulks in flagrante tegenstelling met de beginselen... der stoere bestuurders van ons gemeenlijke scheepje. Dat stond er dus echt uh, gemeld. Dus... Uh... En uh, wat hebben we nog meer? Ja, we, we hebben diverse uitbreiding gehad en diverse ja, andere zo dingen. En daar komen we zo direct ik, op. Ik kijk nog even aan de buitenkant. Er zijn uh, beeldhouwwerken op de trap, de, de hardhouten trap. Uh, uh, kan je daar nog iets over zeggen? De hardhouten trap? De stenen. De, de, de, steen, die de stenen trap, ja. Sorry, de stenen ja. trap naar boven toe. Er zijn op die bomenstraten zijn er allemaal beelden aangebracht. Het, uh, ook. Een, een Nederlandse leeuw staat en, erop. Ja, en een spreuk houdt ja. er ook. Ja, dat, dat klopt. En uh, boven, dus hier staat ook van uh, de, prijk, de prijk de spreuk van... trekt u niet aan wat jeder zegt, maar doet dat billig is en recht. En, uh, dat is toch wel een hele mooie? Ja, dat is zeker een hele mooie. Maar ik moet zeggen, dat, dat er is nog een spreuk in het raadhuis. En dat is. En uh, die staat dus in de, in de raadzaal. En die staat dus van... Uh, alle man van pas te maken en door iedereen bemind... zijn de onmogelijkste zaken die men in het leven vindt. En het is gewoon heel waar. Het blijft... Uh, en die is ook van 1912. Tot ja, ik denk ik het wel, ja. ja. ja. Dus uh, ja, ja, ja ik, ben, ik ben gek op het raadhuis, Dat moet ik heel eerlijk zeggen. Maar er stond ook nog bij, het was in die tijd nog een noof, omdat het gebouw centrale verwarming had. De al vaker genoemde bouwcommissie had zich voor je voor sterk gemaakt. Want de voordelen, uh, die waren dus vermindering van brandgevaar, uiteraard. Hè? Want het raadhuis, ja, je moet het niet aan denken dat al die ambtenaren dan... Uh, uh, in, de, in de brand omkomen. En het was tevens ook een vertederende zorg, staat hier, voor eventueel door de politie opgebrachte arrestanten, die het dan in de wintertijd in een cellen niet koud behoefte te hebben. Toch dus, uniek dat je in 1912 al centrale verwarming ja, hebt. Ja, we hebben ook inderdaad, een som, in sommige kamers heb je ook een van die hele grote ijzeren dingen. En in andere gedeeltes is het dan al gewoon alweer heel nieuwe wet, maar echt in de... Zaal naast de raadzaal. Dus als je in de raadzaal bent, heb je zo'n deurtje aan de linkerkant voorin. En in die ruimte, dat is ook een hele hoge ruimte... maar er staan van die hele hoge, echt van die enorme grote verwarmingselementen. En radiators. Ja, ja, <laughs> radiators. Ja. ja, ja, ja, klopt. Ja, ja, hoe noem je dat hè, tegenwoordig? En hij zei ook nog, uh, onze burgemeester Beekman... Uh, schetst die toch ook nog wel uh, doorspeelt voor en na de laatste eeuwwisseling... Het hij herinnerde ook aan het jaar 1859. Nou, hoe lang is dat geleden? Toen Zandvoort nog niet gemoderniseerd was als Scheveningen. En uh, dat, ja, de situatie was bijna landelijk qua rust. En die burgemeester had het ook nog aangetroffen bij zijn komst in de gemeente in 1896. En zelfs heden ten dagen, dus in 1912, voegde hij er ook aan toe... dat uh, op sommige plaatsen in de gemeente... de uh, diverse symptomen nog wel merkbaar waren van die oude tijd. Maar ja, het inwoneraantal steeg enorm van Zandvoort... Want in 1859 waren het er 1400 inwoners. En in 1912 waren het er al 4000. Dus uh, ja, dat ging, uh, het ging goed met Zandvoort. Dus, leuk, leuk, leuk. Dat zijn leuke dingen vind ik zelf. We gaan dus verder over het gemeentehuis. Ja, het is uh, in 18... Of, je krijgt op een gegeven moment ook een tweede gedeelte alweer van het raadhuis En ik weet niet of we daar al aan toe zijn. Dan gaan we eerst naar de muziek luisteren. Ja. Is ja, dat dit is wel echt iets voor mij, om ja. het heel eerlijk te zeggen. Lieve luisteraars, we zijn in uh, gesprek met Jolande Verstegen over het gemeentehuis van Zandvoort, wat binnenkort 100 jaar bestaat. En het is toch wel heel bijzonder als je dat al die geschiedenisfeiten nu hoort. En heeft u vragen of heeft u opmerkingen, bel dan even hier naar de studio 5730393. Wellicht dat we de vragen meteen kunnen beantwoorden. Uh, Jolande, we zijn. Uh, uh, in een uh, klaar gemeentehuis. Ja. Het is geopend en feest en iedereen is onder het dak. Ja, dus we dachten van nou, dit blijft gewoon voor altijd zo. Maar helaas. Nou, dat gebeurt dus niet. Het bleek dus gewoon dat er steeds meer overheidstaken bijkwamen. En mede verband daarmee hadden we natuurlijk steeds meer ambtenaren in dienst. Ja, en toen kreeg je dus toch ruimtegebrek. En in 1921, dus nog geen tien jaar na de ingebruikneming van het nieuwe raadhuis... Zat er ook een politiebureau nog steeds in? Ja? ja, en toen ja. had het allemaal onder, de, onder één dakprincipe gewoon afgedaan. En de raad besloot toen tot aankoop van het pand Raadhuisplein 4. Wat voorheen dus eigendom was van dokter C.A. Gerken. Wat moet het een rijk man geweest zijn om hem zo met zo'n groot pand... En daarin zijn dus de, uh, de kantoor van publieke werken toen gegaan. Van een gemeentebedrijf en van de gemeenteontvanger zelf. En ik, ik weet dus zelf ook dat mijn, mijn zussen... die hebben daar nog gedoucht. Want er werd toen ook een gemeentelijk badhuis... Ja. Dus daar kon je dus voor een dubbeltje kon je douchen. En ja, dat is dat Koor Schouten, de ontvanger die zat daar. Ja, daar ja, is dus ook en een. Uh... Werd heeft er nog gezeten. Ja, die, die heeft mij aangenomen in toentertijd. tijd. Oh. Ja, ja, ja. ja, en uh, het was dus ook zo. Want het politiebureau bleef nog in het raadhuis. Maar in 1935 zocht de politie al een ander onderkomen voor het politiebureau. En ze hadden het vroeger Hotel Suisse aangekocht. Maar dat wilden ze graag, maar dat ging niet door. Want het pand werd bestemd voor het bureau voor maatschappelijk hulp. Betoon. En in 1941, 41, sorry, werd het verkocht aan de PTT. Ja, ik vergis me af en toe in de datum, want het is ver voor mijn tijd. Ja, moet ik heel eerlijk ja, zeggen. Ja, ja. ja en het, is, het schijnt dus ook dat in de oorlogsjaren. dat de tijd lang daar het distributiekantoor gevestigd was. En dan kregen dus ook alle werkzame ambtenaren. volgens hun instructie steeds een baksteen onder bereik moesten hebben. om bij eventuele gewapende overval. de politie aan de overkant te kunnen waarschuwen. door verbrijzeling van de spiegelruit. Dat zijn toch wel leuke details, hè? Ja, en in uh, 1945 betrekt de sociale dienst het gebouw Hogeweg 78. En daar heeft ze dus echt nog heel lang gezeten. En ik weet dat daarna zat, uh, de architect Koen Bluis, zat daar ook nog. Ja, maar de sociale zaken alleen van meneer Zonneveld. Ja, ja, ja, ja, jij kent ze allemaal natuurlijk. Ja, ja. ja ik, uh, ik ken die oude. Ik voel me heel oud worden nu. Ja, <lacht> <lacht> ja. maar ja, dat is ook zo voor je werk. Je gaat te werken bij een gemeente. En je, ik heb dus best een tijdje bij publieke werken gezeten. En op dat moment heb je. Je gaat bijna nooit naar het raadhuis toe. En nu zitten we gelukkig dan allemaal bij elkaar zo'n beetje. Dus nou, nou maar ken ik. Veel dat betekent wel dat we verspreid zaten over het hele dorp. Ja. ja, want op een gegeven moment. Uh, er, werd, er werd ook nog een, uh, een uh, watertoren gebouwd. En daar ging toen het gasbedrijf in zitten. Ja. Maar daar zijn we nog niet, hè? want we hebben hier over het oorlogsgebeuren. En um, wat hebben we hier? Op 9 oktober 7, 79. Toen werd er in besteding gedaan voor de uitbreiding van het Raadhuis aan de gebroeders Terlinge en Ter Diemen. Want het was nog toch weer te klein. En er werden ook aanvullende werken aanbesteed. En uh, in november 80. Dat was de grote uitbreiding. werd de bouw reeds opgeleverd. En ik heb hier ook een heel stuk over de officiële opening daarvan. Dat was de grote uitbreiding. Ja. Maar dat ging niet zomaar. Want er moest eerst naar architectenkeuze komen. Ja. Het klopt, het klopt. En, en dat ging niet zomaar. Er werden vier architecten werden er aangewezen voor de uitbreiding van het gemeentehuis. Uh, eigenlijk wat we nu zien. He, de, als je er langs loopt. Nou, maar heb je het nu over de tweede uitbreiding? Ik heb de eerste uitbreiding in 1981. Ja. Nou, daar werden vier architecten voor aangewezen. Uh, die mochten een plan maken. Zat jij toen in de raad in, dat, in die yes. tijd? Kijk, dan, dan en die, op dit en, moment jou en, gaan uh, interviewen. En die, <laughs> en die mochten een plan maken. Ja. En uiteindelijk werden er met veel gehannes, werden er twee architecten uitgekozen... die verreweg het mooiste ontwerp hadden. Dat was Gies Sterrenburg en Chris Wagenaar. Maar ja, die pleegden alle twee een lobby onder de raadsleden. Oh, en dus ja. de raad die was... Kom, verdeeld. De helft was voor de ene en de andere helft was voor de andere. Ze zaten in een padstelling. Om daar uit te komen is uiteindelijk door de burgemeester bemiddeld. En uh, hebben ze een opdracht gekeken om samen een ontwerp te maken. Dus de uitbreiding is een gezamenlijk ontwerp van Chris Wagenaar en Gies Sterrenburg. Nou, dat is een hele toestand geweest. En dat is uiteindelijk is dat aanbesteed door de firma Tellingen En die heeft het gebouwd. Oké. Okay. Maar dat is dus de uitbreiding in 1981. Ja, en die is geopend toen op 19 maart in 1981... door de commissaris van de koningin, de dokter de Wit staat hier. Roel de Wit, die is net overleden. Oh, oké. Okay. En uh, het was ook zo van uh, de verbouwing ook van het publieke werken... nadat er ook de vertooiing... En uh, inmiddels stond daar dan weer dat de afdeling registratuur... en de receptie verhuisd waren naar de kamer aan de voorzijde... bij binnenkomen rechts. En daar is ook een loket geweest. En ik heb ja. daar dus inderdaad altijd... Ge... Ja, kwam ik binnen en ik heb daar ook een tijdje gezeten... toen ze alweer aan het verbouwen waren. En er stond ook dat binnenkort uh, het vertrekken aan de linkerzijde... langs de Oranjestraat, uh, Oranjestraat bestemd zouden worden... voor de secretarieafdeling onderwijspersoneel, sport en welzijn. Ja, en de verhuizing die zou dus plaats gaan vinden dan op 6 februari. En op dezelfde dag is de secretarieafdeling ook verhuisd... naar de nieuwbouw van het raadhuis op de eerste verdieping... En uh, ja, ze zouden een paar dagen dicht zijn. En ik heb hier zelfs nog een telefoonnummer van de dienst Sociale Zaken. voor Het uh, <laughs> is nog echt het oude 02507-nummer. Dat is wel heel grappig. Dus en uh, ja, er zou die dag ook een ambtenaar van Sociale Zitting dienst hebben in uh, Kamer 31... aan de ingang van de Zwaluweestraat. Dus dat was de eerste verbouwing. Maar laten we nog even, ik wil een stapje teruggaan. Want uh, het politiebureau, daar hebben we niets van gehoord. Wanneer zijn die eruit gegaan? Dat denk... is na de oorlog geweest. Ja, dat Want klopt. ik heb begrepen dat de gemeente toen school A heeft aangekocht. Of het was natuurlijk van de gemeente, school A. En dat dat werd omgeturnd tot het politiebureau aan de Hoge Weg. Ja, er staat hier ook van de, de laatste oorlogstijd. Hè? Ja. De Tweede Wereldoorlog. Het raadhuis ging ook voor langere tijd te schuil achter opeengestafelde zakkenzand. Tegen onverhoofd oorlogsgeweld vanuit de lucht. En uh, er was ook een brandstoffenschaarste. En begin 1947 verteerde de gemeenteraad het eerste krediet... voor de vestiging van de politiebureau in het gebouw van School A aan de Hogeweg. En in 1949 heeft de politie ook echt daarin haar intrek genomen. Waardoor er in het raadhuis weer veel meer ruimte vrij kwam voor de afdeling bevolking. Maar ja, door de gestadige groei van de afdeling... bleek deze ruimte in de loop der jaren weer te klein te zijn. Zodat zij vanaf dat moment de afdeling burgerszaken heeft verhuisd... naar het pand Schoolstraat 6. En daar hebben ze heel lang gezeten. Ja, en het was, voorheen was dat de pantoffelfabriek Elvi. Was dat niet onder leiding van de heer Brune en later de heer Wester? Uh, Kees Wester. Kees Wester, ja. die daar in, uh, in, in de schoolstraat zaten. Ja, in dat klopt. Dat klopt, ja. Het was ook, uh, ze hebben het daar ook altijd erg prettig gevonden, mijn collega's. Wat ik ook hoor, dat was een uh, geweldige tijd. Ze waren niet in het zicht van het gemeentebestuur. Nee. Ze konden lekker rustig daar zitten. Ik moet ook eerlijk zeggen, ik heb ook wel gehoord dat ze daar ook een frituur hadden. <lacht> <lacht> dat is ook wel heel apart. <lacht> dat zijn van die weetjes. En, uh, ja, we hebben nu nergens meer frituur, hoor. dat kunnen we wel echt met zekerheid stellen. Maar uh, ze hadden het altijd uh, wel erg naar hun zin. Dus uh, ja, Het was een heel apart gebouw, vond ik ook. Het, het was... Uh, het had ook geen, uh, geen verdieping of zo. Het was gewoon uh, allemaal begane grond. En uh, ja, eigenlijk uh, zeer toegankelijk voor de burgers. Dus dat was natuurlijk wel heel mooi. Want, want toen wij... Op een gegeven moment hadden we zo dat bevolking... Uh, we gingen allemaal samen in 81 En toen was het zo dat de balie die zat op één hoog. Kan je dat nog herinneren? Ja. En uh, er was dus wel een lift gemaakt. En dan kon je dus dan daarheen. Maar uh, die had beneden alleen een receptie in de centrale Bali. Die zat één hoog. En die is dan na de hand nog, toen we weer een uitbreiding kregen... voor de keer toen hebben die nog in de oude school gezeten... daar bovenaan uh, naast de... Uh Naast het station, daar had je een school. Was dat de Plesmanschool? Zeker goed. Ja, daar hebben ze Bos. daar ook nog gezeten een ja. tijdje. Dus uh, toen hebben ze de frituur misschien wel weer meegenomen. Want ik heb gehoord dat ze daar gebarbecued hebben. hebben. <lacht> dus, ja, dat zijn van die leuke verhalen natuurlijk. <lacht> ja, waarom ook niet, hè? Na werktijd. Maar goed, burgerzaken, die ja. gaat dus ook weer alles onder één dak. Ja. En ja, dan hebben we die grote eerste uitbreiding in 1981, 82 Ja, dat was de, daar weet jij alles van. Dus, uh... Ik heb net de architecten genoemd: Sterrenburg en uh, Wagenaar. Ja. En ik vond het erg bakstenerig, dat gedeelte hoor, moet ik eerlijk zeggen. Een heleboel zandvoeters moesten wennen aan de buitenkant. Want ze waren die gevel gewend van het gemeentehuis. Dan een inspringing met de bodemwoning. En dan komt opeens dat ding eraan vast. Wordt eraan vastgeplakt. Ja. Andere stenen ook, ook waar je liep. Want ze hadden wel van die stenen met die enorme kieren ertussen. En ik kan nu ook zeggen: ik werk dus op de begane grond net op de grens van het oude en nieuwe gedeelte. En ik werk graag met de deur dicht dan komt weer zo'n kar met koffie langs. Dat ratelt ook zo. Ja. Daar kan ik dus gewoon zelf niet zo goed tegen. En uh, het is erg uh, ge gehorig. Het is allemaal steen. Hè? Dat dempt ook helemaal niks. Maar je ziet het verschil tussen ja. de oorspronkelijke en de aanbouw. Ja, zeker weten. Want uh, je hebt het trappenhuis ook in, uh, op de grens van het oude gedeelte en het nieuwe gedeelte. Dus waar, daar zat volgens mij de bodemwoning zo'n beetje. Ja, klopt. En daar heb je de, die houten trappen... En die gaan dus naar boven, maar het is ook als, als iemand de trap op uh, dendert. Het uh, gaat helemaal heen en weer voor je gevoel. Het is uh, heel, uh, heel weirig, moet ik We zeggen. We gaan weer verder met het verhaal. Ja, oké. Okay, in uh, uh, 1967 ging dus de burgerzaken naar de Schoolstraat. Maar in 1954 had het na de oorlog ingesteld die bureau woningruimtewet. Het raadhuis ver, verlaat. En die ging dus ook al in Raadhuisplein 4 zitten... En het nieuwe bureau van volkshuisvesting. die kreeg daar ook uh, in een der vertrekken zetel. Ja. In dus. 1961 heeft uh, Friedhof een plan uh, bedacht. dat wilde voorzien in de bouw van een administratiegebouw. op de Hoekhalte Straat en Tremstaat. Maar volgens mij is dat ook niet doorgegaan. Ik kijk even naar buiten, Jolande. Want. Uh, heb jij je boodschappentas aan je fiets hangen? Ja. Nou, daar hing, zat nu een meeuw in. Oh. Heb je je boodschappen erin zitten? Ja. Oh ja, ik Dan ben je wel. nu je brood kwijt. Ben ik een, brood, een heel brood? <laughs> Hij vond het lekker hoor. Hij vond het lekker? Oké. Okay. Dan jullie te kijken, de viserik, die mail. Hier, ja, ja. in je boodschappen. Is het goed dan? als ik even muziek draai en dat ik even ga kijken naar wat kan redden van ja, mijn brood? Ja precies, we gaan even naar de muziek. <laughs> Ja, dat dacht ik wel. En ja, goed, hè? Ja. Hoe kom je erop? <laughs> goed, lieve luisteraars. We zijn in gesprek met Jolande Verstegen. en we praten over het 100-jarig bestaan van ons raadhuis. Nou, we hebben al een heleboel geschiedenisfeiten verteld. Maar, Jolande, we gaan eventjes naar binnen toe in het gemeente. Dus we ja. hebben nog maar een tien minuten. Vertel wat bijzonderheden. wat we binnen kunnen zien. en wat we kunnen meemaken. Nou ja, ik, heb, ik wil nog wel even kwijt dat de, de, de nieuwe. Het allernieuwste gedeelte van het Raadhuis dat begon in oktober 94, hè. Ja. En in 6 juli 95 was het hoogste punt, 12 meter. En er was veel te doen over de kleur. Maar de architect van de fan die zei ook van ja, wat nou? Het is dezelfde tint als alle dakhuizen, dakpannen van alle huizen in de Zwalweesstraat. Dus uh, en wit een beetje zou zo afsteken. Dus ja, het was toch wel mooi. En uh, er was toen ook nog een uh, Victor van Bogen, die heeft dat kunstwerk uh, toen ontworpen. Niet Meeuwen. Ja, die hangt nu boven de ingang. Maar hij, het was de bedoeling, er was een waterpartij... En daar uh, moesten die mail op staan. Maar het ging niet helemaal goed. Ik denk dat ze er werden afgemapt of zo. En die waterpartijen zaten allemaal troepen in en zo. En het was uh, geen succes. Dus, uh, maar ja, ze hangen nu prachtig. Als je nu binnenkomt, je hebt die glazen deuren... en daarbovenin hangen ze. Ik weet niet hoe ze afgestoft worden... maar dat is weer een ander verhaal. En uh, het oude gedeelte, daar is ook het een en ander gebeurd na de hand. Er kwam een nieuwe commissiekamer... en uh, er is een luchtverversingssysteem aangelegd. En uh, ja... Als je dus gewoon binnenkomt, het oude gedeelte... dan had je vroeger aan de rechterkant had je ook een soort uh, balie. Maar dat is inmiddels dus uh, vergaderruimte 1. En dan heb je nog twee vergaderruimtes. En aan de linkerkant, als je binnenkomt... daar zit dus uh, de wethouder uh, Belinda Geurensen. En dan heb je nog... Uh, ja, je wilt met ingang, dat is van Halterstraat... als ja, je die deur binnen ja, gaat? Ja, links zit een wethouder. En dan heb je uh, naast de oude cellen, daar zit uh, uh, Geert... Ja, toner, ook wethouder. En aan die andere zit uh, andere Dus handbergen. En de Griffie. En die zitten dus allemaal in het oude gedeelte. Ja. En wat ik dus altijd mooi vind... Van, het is een prachtige hal. In, uh, de akoestiek is geweldig. Ja, ik, ik heb daar wat mee. En dan heb je dus zo'n oude trap... Met, uh, met, ook met een leeuw onderaan. En dan loop je zo naar boven. En dan heb je ook allemaal prachtig glas in lood. En als je weer verder naar boven gaat... dan kom je dus echt de eerste verdieping. En dan heb je dus in het midden ook een prachtige kroonluchter. En dan heb je dus de raadzaal... Ik moet zelf zeggen, sinds de nieuwe gordijnen, ik vind het wat minder. Maar het is een, het is een vrij ouderwetse raadsel. Ik ben in diverse gemeentehuis al geweest. En hij is echt gedateerd. Maar ja, er zijn toch veel bruidsparen van buiten zandwaren die daar toch graag komen trouwen. Gelukkig zijn er nieuwe stoelen gekomen. Want ja. ik kan me herinneren dat er zijn echte ruggenbrekers zijn. Ja, volgens mij was er ook wel eens iemand doorheen gezakt Dat was een stoel. Eh, dat klopt. Ja. ja, ik weet ook wie. Ja? Dat zeg ik niet. Nee? Oh. nee? Dat is te ja. Maar de, de vroegere burgemeesterstoel, die was ook heel mooi met het wapen in uh... Ja, maar die had ook armleuningen. Ja, die had armleuningen. En die wordt nog wel gebruikt uh, op het moment dat Sinterklaas aankomt voor, uh, voor het personeel. Dan staat hij bij uh, in de Brandwerkersherne. En dan uh, is dat de stoel van Sinterklaas. Ja, het is ook wel echt een prachtige stoel. Maar uh, wat voor mij is een favoriete kamer: dus je hebt dus de raadzaal. Als je dan aan het eind ga je links, heb je dus dan uh, eigenlijk een ruimte waar vroeger dan uh, het secretariaat zat of zo, denk ik. Dat dat weet ik niet precies. Ja. Maar daarnaast heb je nog een ruimte. En dat is de oude BNW-kamer. En dat is mijn favoriete. Daar wordt ook in getrouwd voor mensen die gewoon een kleine bruiloft hebben. Van niet te veel mensen. En daar worden nog wel. Daar staan nog oude stoelen. En daar heb je dus ook een prachtige eiken tafel in het midden. met uh, een, uh, een kleed erop. En dat is echt uh, een origineel, uh, volgens mij, geknoopt uh, Turks-achtig kleed. Maar ook, maar ook met het mooie uh, oud blauw. En we hebben dus ook uh, glas- en loodramen. En uh, in ieder uh, raampje staat een oude burgemeester. En uh, ja, het is alleen jammer, dus van onze laatste burgemeester van de Heide. Die, daar is geen glas- en loodraam van, maar het zijn er verschillende. En je uh, had hier dus. Uh, weet het, want ik wat ik zelf altijd vertelde. Ik heb dus regelmatig een rondleiding gegeven. van uh, hoe lang bu uh, burgemeester van de Heide bij ons werkzaam was. En die heeft dus toch van 88 tot 2007 bij ons gezeten. En. Uh, hij was bijna een van de langstzittende burgemeesters. Maar je had een H van Alve, Die zat hier toch 23 jaar ook. En Van Venema die zat van 48 tot 67 Dus 19 jaar, zeg ik dat goed. En Beekman. En wat ik gewoon zo mooi vind. De, de, de echte doorzetters. Had je Adriaan van der Meijen of mij. We hebben nog steeds veel van der Meijen in Zandvoort. En die heeft uh, bijna 50 jaar hier gezeten. Van, uh, van 1646 tot tot 1750, vieren, vier, jaar. En toen noemden we dat geen burgemeester, maar een schout. Ja, schouten waren dat. Maar ja, dat ik, ik vind het toch een beetje het voormalige ja. iets van burgemeester. En dan had je Jan van der Meijen, ik weet niet of ze elkaar een beetje de, de functies toeschoven, die heeft ook 43 jaar gezeten daar. Dus ja, dat vind ik toch wel heel uh, indrukwekkend. Wat, wat zien we nog meer als we door dat gemeentehuis heen lopen? Um, je hebt de kamer van de burgemeester natuurlijk. Wat kan je daarover zeggen? Nou, ik weet dus gewoon, uh, die is vrij modern moet ik zeggen. En die kamers worden ook goed bijgehouden van uh, dat er toch uh, op het moment is dat het uh, nodig is... dat er een mooi behang en zo komt. Het is echt een kamer waar je wel mee voor de dag kan komen. En terecht natuurlijk, hè. dat is na verantwoordelijk aan de functie. En daarnaast zit dan gelijk een kamer en dat is dan een vergaderruimte. En wat ik wel begrepen heb is dat de burgemeester regelmatig heeft die daar collecties... En die komen dan via de kunstenaar Sandvors of zo. Dan mogen zij een paar mooie dingen neerzetten. Naast die ruimte heb je dan de ruimte waar de gemeentesecretaris zit, Frank Bijk. En uh, wat ik ook wel heel uh, grappig vind. Want dan gaat daarna weer zo'n trap omhoog. Hè. Je, in de, je hebt beneden de trap met de leeuw. En dan staat er op één e, e nog ook een leeuw. En dan heb je weer zo'n trap omhoog. Nou, dit, die is dus gewoon met linoleum. Het uh, is gewoon voor uh, dienstachtig. En dan kom je boven en dan. En boven is, is het de zolder. Dat is de zolder. Daar is, al... is niemand ooit geweest. Nee, Vertel dat, wat daar over komt die niemand. En uh, de zolder, uh, als je doorloopt. Dan, krijg je dus, dan heb je daar het carillon. En je hebt dan een, uh, een soort koepel, maar dan omgekeerd. Want als je beneden gewoon bent en je kijkt omhoog, dan zie je dus gewoon een koepel en daar hangt dan een prachtige kroonluchter aan. Maar boven zie je dus natuurlijk de bovenkant. En dan heb je dus ook nog het raampje waar de vlag door naar buiten moet. En dan worden er ook nog, er is ook een ruimte en die is dan helemaal goed volgens lucht en vochtigheid en al die dingen meer. En daar staan dus dingen van de gemeente die je op dat moment nog niet neerzetten. Oude schilderijen, wat dingen van het museum. En ja, het is ook een opslag. En daarnaast hebben we wel, uh, vanwege toch ruimtegebrek... is er nog uh, een, een soort kamer gemaakt, uh, instructiekamer, ruimte... voor als ambtenaren met z'n allen een nieuw uh, computerpakket of zo... tot zich moeten nemen of moeten oefenen. Dan kan je daar met een man of tien, er staan een aantal computers... kun je daar die cursus krijgen en daarnaast zit sinds kort systeembeheer. Dus uh, de mensen, van, die zijn ook heel slank, die mensen... want ze moeten steeds al die trappen op. En uh, die, die hebben daar hun uh, kantoor. He, he, nou weet ik eindelijk wat er op die zolder allemaal zit. Ja. Dus alle kunstvoorwerpen, schilderijen en dergelijke ja. liggen op zolder. Die liggen op zolder, ja. Nou. Maar het gemeentehuis is uh, tegenwoordig goed beveiligd. <laughs> en uh, ik moet ook zeggen... we hebben soms wel eens de mogelijkheid om kunst in onze kamer op te hangen. En toen laatst was er iemand van... ja, maar wij hebben toen gezien dat jij dat en dat kunstwerk uh, op je kamer had. Waar is dat? Ik denk, maar god, ik weet het gewoon helemaal niet. En toen bleek dit lag gewoon bovenop een kast. We hadden dat moment van, nou, we gaan wat anders ophangen. Maar het wordt nu helemaal heel goed geregistreerd. Bij wie hangt wat? En uh, hoe lang hangt het er al? En moet het wordt het tijd misschien om eens een keertje te gaan wisselen. Dus een soort kunstuitleen... Uit eigen werk, of zo. Dat is wel ja. heel, heel grappig. Wat, wat zijn er nog meer voor bijzonderheden aan het gemeentehuis te vertellen? Um, nou ja, wat ik wel bijzonder vind is aan het nieuwe gedeelte. Want uh, ik ben dus op de opening geweest. En uh, er werd dus gewoon een feest gegeven. En we konden het huis bekijken. En toen gingen we in de krochten uh, kregen de ambtenaren zelf een uh, gezellige avond waarbij we zelf van alles deden. Maar toen de opening echt was, toen was er iemand dus beneden in de grote hal aan het praten. En al die ambtenaren die stonden één en twee hoog op die balkons. En dat vind ik dan wel mooi. Als je dus met een grote hoeveelheden mensen bent... dan kan je dat prima kwijt op die manier. En het zou eigenlijk vaker gebruikt moeten worden. Want soms dan sta je met z'n allen in de raadzaal... of je staat in de kantine... en eigenlijk heb je zo'n heel goed zicht... op wat er allemaal gebeurt beneden. En dat zou meer gebruikt kunnen worden. Um, wat hebben we nog meer? Ja, we hebben ook nog een archief beneden. En dat is wel leuk, want bij... Uh, uh... Onder het oude of onder het nieuwe gedeelte? Volgens mij is hij waarschijnlijk aangelegd onder het nieuwe gedeelte. Ik denk dat dat in 81 gebeurd is. En Dan ga je dus echt naar beneden door zo'n hele dikke deur. En, uh, en ook zo'n trappetje beneden. En daar heb je dus echt archieven van die grote rollende uh, opslagmogelijkheden... En vroeger wist ik precies waar alles was. Maar ze hebben nu een heel nieuw archiefsysteem bedacht. En ik moet nu altijd vragen. Van waar staan de debiteuren uit dat en dat jaar? Want het staat er niet meer op. Er staat nu gewoon een code op. En dat vind ik wel wat ingewikkeld. Maar het is wel een fascinerende ruimte vind ik. En ik heb ook wel het idee dat dat ook wel een, uh, misschien wel een soort atoomvrije ruimte is. Maar ik weet het niet zeker hoor. Maar ik, ja, er zit een lucht... Uh, Verversingssystemen en alles. En uh, als je dus uh, een tijdje stil bent daar, dan gaat het licht uit. Het dus is al uh, echt gelijk pikken donker. Maar uh, alles wordt daar gewoon perfect opgeslagen. En ook oude tekeningen in uh, ja, de administratie van zeven jaar lang. En, en de gemeentelijke archieven, hè, die heb je daar natuurlijk. Maar ik heb wel begrepen dat tegenwoordig uh, bepaalde historische dingen, dat die nu uh, centraal opgeslagen worden, dat dacht in Haarlem of zo. Klopt. Ja, dus. Uh, dat komt allemaal, terwijl ik het zeg, komt het allemaal boven. Want uh, er zit veel informatie in in mijn hoofd, maar. Uh... Ik denk er niet de hele tijd aan natuurlijk. Als we nu even terugkijken. 100 jaar gemeentehuis. Ja. Um, oorspronkelijk alle diensten bij elkaar onder één dak. Dat was steeds... Uh... De bedoeling, ja. Vervolgens alles waaide weer uit naar andere panden. Dat klopt. Maar we zitten nu allemaal in één pand. En we hebben dan daarnaast de remise. We hebben nog een tijdje gehad dat de parkeerwachters... die zaten in het uh, in oude VVV-kantoor. Maar ja, dat moest weg. We hebben ze een tijdje gezeten in louis Davids Carré. Maar nu hebben ze dus in de oude ruimte van de systeembeheer. Want die zitten nog niet zo lang boven. En daar, en daar zitten nu de parkeerwachten. Dus alles is weer onder één dag. We zijn weer onder één dag met z'n allen. Dat is Het is wel prettig, want dan weet je ook gewoon wie wie is. Ja, precies. Dus en we hebben ook echt een beveiligd gedeelte. Dus wie er is, die moet onder begeleiding zijn. En de rest is allemaal eigen. Gelukkig. Gelukkig wel. En het voelt goed. Ik voel, ik voel het toch als een familie. Ja, precies. En, en zo moet het ook zijn. Zo hoort je werk ook te zijn. Jolande, we komen tegen het einde van het programma. Ja. Ik hoor inmiddels al de muziek weer langzaam gestart worden. Uh, we zijn hier zeer erkentelijk voor je informatie. Aangedaan. Ja, en ik kan nog wel vertellen... Over dat je jaar gemeentehuis. Ik kan nog wel vertellen dat 8 en 9 september, die Open Monumentendag. Ja. En ik uh, word ook ingedeeld om rondleidingen te geven door het raadhuis. Dus als jullie goed opgelet hebben, doe je ogen en oren goed open op die dag. En uh, dan kun je het allemaal aan de lijve meemaken. We gaan er allemaal naar de open dag van het gemeentehuis. 8 en 9 september. Lieve luisteraars, dit was Jolande Verstegen. Zeer blij dat zij over de 100 jaar gemeentehuis wilde praten. Volgende week hebben we hier Klaas Koper, de oud En hij gaat praten over de wielerhistorie van Zandvoort. Alle grote wedstrijden die we gehad hebben. Denk maar aan de duizenden broodjes die aan de varkens gevoerd moesten worden toen we hier de WK wielrennen hadden in Zondvoort. Denk ook aan. De beroemdheden die we in Zand vertelden, zoals Roy Schuiten, eh, Klaas weet er alles van. En die gaat er uitgebreid over vertellen volgende week zaterdag 23 juni. Dit was eh, Zitten van me Oud Zandvoort. Mijn naam was Pieter Jouwstra. Ik wens je een heel fijn weekend toe. Een geduldig en luisterend oor.